Drie uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt. Kort na uur werd hij bloedend gevonden in de wijk Slotermeer. Volgens de politie is hij in levensgevaar. Over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De komende twee jaar gaat er minder geld naar de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering heeft een begroting aangenomen die lager is dan de vorige. Meer dan 220 werknemers verliezen hun baan. De VN heeft 4 miljard euro aan contributie nodig... om de organisatie de komende twee jaar draaiende te houden. Van het bedrag van 4 miljard gaat niets naar vredesmissies... die worden betaald uit een ander potje. Tientallen opvarenden van een Russisch schip... dat bij de Zuidpool in het ijs zit vastgevroren... moeten nog even geduld hebben. De Chinese ijsbreker die in de buurt lag... is weer vertrokken omdat het ijs te dik werd. Er wordt nu gewacht op een Australische ijsbreker... die er op z'n vroegst morgen is... De reizigers op het Russische schip hebben nog genoeg eten en drinken om maanden aan boord te blijven. De opvarenden hebben intussen een geïmproviseerd kerstfeest gevierd, inclusief lekker eten en cadeautjes. Greenpeace-activisten Faisa Oelaasen en Mannes Ubos zijn sinds gisteravond weer terug in Nederland. Na hun landing zeiden ze dat ze doorgaan met hun werk voor de milieuorganisatie. Oelazen en Ubos zaten in Rusland in de gevangenis... na een protestactie bij een Russisch boorplatform. Deze week kregen ze amnestie. In Tirol is een Nederlandse skier in een lawine terechtgekomen... en gewond geraakt aan zijn knie. Hij wilde buiten de piste een helling afdalen, maar veroorzaakte een lawine. Een snowboarder die het zag gebeuren heeft de Nederlander uitgegraven.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 Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Een nacht volledig uit Nora's favorieten samengesteld. Maar waarvan ik eigenlijk bijna zeker weet dat ik u er ook een plezier mee doe. Er komt nog van alles langs. In het laatste uur een van mijn helden... En dat is verpleegarts en schrijver Bert Keizer. In het voorlaatste uur bevlogen makers, waaronder natuurlijk de nachtzusters. Daarvoor sterke vrouwen. En in mijn lijstje, zoals eerder gezegd, komt daar bijvoorbeeld Ajaan Heersiali op voor. En in dit uur vrijmoedige vertellers. En wie kan, of eigenlijk moet ik zeggen, wie kon de luisteraar beter in vervoering brengen dan Giet Jaspers. Hij is er niet meer, hij overleed al in 1996. Op 56-jarige leeftijd, terwijl hij al ziek was... maakte hij samen met Ineke van den Bergen... een serie getiteld Ontmoetingen in de natuur. Perikelen uit het leven van een romanticus. 1 miljoen. Zij van de mooie. Oké, okay, zei ik, het is verkocht. En dat ben ik nu nog eh, onder de indruk. Het was het gebeurd. En uh, toen zijn we naar huis gegaan. Toen zijn we bij de Mexicaan gaan eten. En toen hebben we nog ruzie gekregen wie de rekening zou betalen. Toen ben ik maar naar bed gegaan. En toen had ik het ware gemaakt met Samuel. Samuel had een uitvinding gedaan, we hadden een miljoen gulden verdiend. En dat is een gekke ervaring hoor, dat kan ik het wel zeggen dat gebeurt niet veel mensen in het leven. Er gebeurde Jaspers wel meer... dat niet veel mensen gebeurt in het leven. 340 televisieprogramma's er doorheen gejaagd... blindelings in het zakenleven gestapt... en er uiteindelijk, dankzij de Rolly een uitvinding van Samuel Meijering... 1 miljoen mee in de wacht gesleept. Dan waren er in die tijd... Ook nog de film Een dagje naar het strand van Theo van Gogh die hij produceerde. Evenals het toneelstuk voor zes herdershonden Going to the Dogs van Wim Schippers. De 360.000 gulden, Jaspers deel van het miljoen... besteedde hij onder meer aan een aankoop die weer een jongensdroom verwezenlijkte. Ja, in die tachtiger jaren ging ik vaak eten met uh, Wim, Wim T. Schippers. En uh, Wim die heeft... Uh, een beetje onhebbelijke gewoonte. Als hij dronken is, dan gaat hij rare dingen doen in een café. Ik herinner me bijvoorbeeld dat hij um, in Café Keizer, waar hij altijd zit... dat hij uh, een, een schaaltje appelmoes bestelde bij de ober. En dat liet hij dan brengen bij mensen die hij helemaal niet kenden. Die bij het raam zaten met een kopje koffie. En dan kregen die mensen een, een, een, een schoteltje appelmoes. Kregen ze. En die begonnen dan rond te kijken. En dan zei, dan zei de ober, het komt van die meneer... En dan zat Wim daar zo te glunderen. En die zei dan, smakelijk eten. En dat soort dingen, dat vond die jongen enig. En we gingen vaak samen eten. En een van die keren gingen we eten in het, dat restaurant... heette Toen het Land van Walen. Dat is een groot restaurant. Echt een chic, nouveau cuisine restaurant. En de, dat bestaat uit twee etages... De eerste, de begane grond, en daar zit een soort galerie boven. Net als in een schouwburg, zeg maar. Nou, en Schippers, we had, uh, hadden een, pla een, een, een plaatje boven gekregen... en als je dan daar beneden kijkt over die balustrade... dan kijk je dus in het eten en op de hoofden... van de mensen die beneden hier zitten te eten. En nou, die Wim weer, uh, dan nam die Wim weer een, een dubbeltje uit zijn zak... en dan probeerde hij... Zo'n dubbeltje in die soep te laten vallen van die mensen. Die kregen net zo'n Nouveau-Cuisine-soep. En dan hoorde je plots. En dan hebben godverdomme, er valt een dubbeltje in mijn soep. En die mensen naar boven kijken. Ik zei, Wim, hou daar onmiddellijk mee op. Daar krijgen wij problemen mee. Hij zei, Wim, ik ga het met een gulden proberen. Ik kijk hoe ze dan reageren. Want misschien als de waarde wel hoog genoeg is. Dus die flikkert zo van bovenaf. daar een zo'n zware gulden in die soep. En die man die gaat zich onmiddellijk beklagen bij de, bij de baas. En die baas die komt naar boven... en die had al de hele tijd omdat Wim ook dingen roept... naar mensen waar niemand van gediend is. En Wim houdt nou toch een beetje kalm, we zitten hier duur te eten. En die man die komt en die zegt, u gaat eruit. En hij zei tegen mij, en u gaat er ook uit. En we konden draaien wat, of keren wat we wilden. We, zeiden, we hebben hier eten, Wim met de grote pek. Eruit, zei die man. En we werden eruit gejaagd. En ik zie nog de deur achter ons dichtvallen en schippers zo met een gebalde vuist... zogenaamd naar die eigenaar zwaaien van... Uh, dat, dat zal je nog... Uh, dat, we komen nog een keer terug. Enfin, een, een tijdje later had ik dus ontzettend veel geld verdiend... en ik kom iemand tegen op straat, ik had een paar ton op de bank... en ik kom iemand tegen op straat en die zegt... Uh, heb je geen zin om een restaurant te kopen... Ik zeg, Eddie, want het was Eddie Wijngaarden. Ik zeg, Eddy, wat moet ik nou bij een restaurant? Hij zegt, uh, ja, ja, ja, dat is toch leuk en dan kun je daar s'avonds eten en zo. Ik zeg, nee, ik zeg, dat doe ik niet. Uh, ik ga mijn geld beter besteden. Maar welk restaurant wil je dan kopen? Hij zei, het land van Walen in de reestraat. dat staat ik op. Ik zeg, aha, aha. Ik zeg, ik ga met jou mee, want daar heb ik nog een appeltje mee te schillen met die gozer. Dus wij komen daar aan voor die deur. En Eddie had om 11 uur een afspraak met die eigenaar gemaakt. En die belt aan. Dat restaurant was nog niet open. En dan komt die eigenaar in die deur. En die doet die deur open en die zegt, die lange, weg, weg. Ik heb u hier de, de toegang ontzegd. En toen zei ik, nee, nee, ik kom kopen. Oh, komt u binnen, zei die man. En ik werd dus keurig binnengelaten. We zijn aan zo'n prachtig duur tafeltje gaan zitten... Een heel duur kopje koffie. En toen hebben we gezegd, wat kost die handel hier? En toen hebben we een restaurant gekocht. Een heel restaurant. Vergis je niet, er was geen snackbar En het ging om veel geld. En toen heb ik dus het volstrekt idiote... van een jongensdroom waargemaakt. Dat je ergens uit een tent wordt gegooid. En je koopt de hele zaak op. Je ziet dat wel eens in films. dat uh, Ze worden eruit geflikkerd. En dan zeggen ze, I buy the whole thing. En dat doen ze dan, dat doet Sinatra. Maar ik wist niet dat Giet Jasper dat ooit zou kunnen doen. We hebben dat gekocht en we hebben dat in een jaar of zeven gehad. En ik herinner me de eerste avond dat, ik, dat, ik dat, dat we daar zaten. En toen hadden we een groot feestbanket laten aanrichten. En beneden in de keuken het eten kwam maar niet naar boven toe. Er kwam maar geen eten. En het laatste beeld wat ik voor me zie... dat is dat Ellen Jens met haar hoofd in een soepenbord lag. En die lag... Om de moeder te roepen van mama, mama, wanneer komt het eten nou toch? Die was helemaal oud door al die geweldige dure wijnen... die ik jarenlang daar gedronken heb. Maar wat bleek, dat Eddie, de hoofdeigenaar van het restaurant... die zou, mijn, die zou mij gaan de schulden aflossen... die hij bij mij had gemaakt voor dat restaurant. En dat bleek in de komende tijd, die jaren die kwamen... bleek hij dat niet te kunnen... En uiteindelijk restte mij niet anders. Hij betaalde gewoon helemaal niet meer terug. Dat ik met hem een afspraak moest maken. Ja, dan kom ik dat bedrag maar opeten bij jou. Want anders dan is het helemaal weg. En dat vond hij akkoord. Nu had ik 75.000 gulden in dat restaurant gestoken met een paar mensen. En in de horeca verdubbelde dat dan ja, bij zo'n afspraak. Dat wordt 150.000 gulden. En toen heb ik me daar zeven jaar lang voor 150.000 gulden, helemaal gek gegeten in dat restaurant. Zeg. De re die kwamen met mijn ogen uit. We hebben daar chablis gedronken van 200 gulden. Want ik moest die 150.000 gulden opmaken... voordat Eddie alsnog failliet ging. En we hebben daar, ik heb daar vrienden uitgenodigd, rekeningen gemaakt... van honderden en honderden en honderden guldes... om daar s'avonds, avond, s om maar dat geld weer terug te krijgen... En dat betekent dus echt dat je op een gegeven moment dat restaurant niet meer kon zien of luchten. Ik zei tegen mijn vrouw, weet je wat wij gaan doen, vanaf nu eten wij thuis. Boerenkool met spek, want ik kan er niet meer tegen. Op 1 april 1983 heb ik uh, mijn, uh, zeg maar, driedelig pak... niet dat ik er veel van had, maar uh, toch wel... ik had er één of twee. En in ieder geval had ik hele nette pakken... om dat zaken doen een beetje te bevorderen. En dat heb ik op 1 april 1983 heb ik uitgetrokken, officieel. En ik heb een uh, spijkerbroek weer aangetrokken. Ik had vijf jaar ook geen spijkerbroek aangehad. En dat, dat was echt best een merkwaardig gevoel. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk uh, alleen maar gedacht van... ik moet nu weer verder gaan realiseren wat ik altijd van plan was. Hij maakte een paar uitstapjes naar het toneel en naar de televisie... die niet allemaal bevredigend waren... En toen was het moment daar dat er maar eens uit moest komen wat er altijd verborgen ingezeten had. Zijn passie voor de natuur. Had hij vroeger wel eens gezegd, een boom is mooi, maar hij moet eerst op televisie zijn geweest. Nu besloot hij die weliswaar geestige, maar afstandelijke houding te laten varen. Hij zou, zoals hij dat al veel eerder gepland had, verteller worden. Verteller over de natuur. In 1983 kwam hij terecht aan de rivier Het Gein in Apkoude bezongen door zijn favoriete schrijver Nesquio. Eerst woonde hij er in een caravan, later verhuisde hij naar de molen. Zijn laatste plan trad in werking. Ik wist één ding, dat ik goed kon vertellen. Dat wist ik al op mijn vijftiende of mijn zestiende jaar. Die spaarzame keren dat ik toen vertelde... wist ik, dat, ik dat, dat de mensen daar, laat ik het zo zeggen, geboeid naar luisterden. En op de een of andere manier weet ik ook niet hoe dat kan en hoe dat komt... Het klinkt heel raar, maar ik moet altijd nadenken... bij alle dingen die ik doe, behalve bij het vertellen. Die woorden komen vanzelf. Zoals een schilder blauw neemt en schildert met blauw de lucht... en niet echt nadenkt van hoe zal ik dat kringeltje van dat wolkje maken. Zo kan ik vertellen, de woorden borrelen op in mij. En soms sta ik zelf verbaasd van wat ik zeg. Dan komt er iets uit mij waarvan ik dacht... nou. Ik heb wel eens gezegd, als je nou de band stopzet van een vertelling... en je vraagt aan mij: giet, ga nou eens verder, vertel dat nou eens af. Dan weet ik dat niet meer. Dan weet ik niet meer wat ik vertel. En dat had ik al heel vroeg. 16 jaar, 15 jaar raakte ik in een soort trance als ik ging vertellen. En ik heb altijd gezegd, rond mijn 50e, 55 ste wil ik verteller worden. En waarom nou zo oud? Ik vind dat, uh, dat vind ik nog niet eens zo oud, maar... Ik vind dat een verteller, die is geen 18 jaar. En een verteller is ook geen 25. Als een verteller vertelt, dan moet daar het hele leven achter zitten. Je moet horen, die man heeft wat meegemaakt. Die heeft kinderen, die heeft huwelijken gehad. Die heeft, die heeft gelopen, gedacht, getwijfeld, gehuild. En jonge mensen van 22, 23 jaar, die hebben dat niet. En je, je zou het kunnen uitproberen... door mensen van 22 jaar dezelfde zin te laten zeggen als iemand van 55. En daar zal ongetwijfeld dat leefjarenverschil in te horen zijn... als het goed gebeurt. En daarom heb ik altijd gezegd... van niet eerder dan zeg maar, 55 jaar word ik verteller. En dat heb ik ook zo gehouden. En toen zeiden mensen ook wel eens tegen mij... Uh, maar als je dat nou niet haalt, die 55 jaar... En, en dan heb je het nooit gedaan. Ik zei, nee, het is ook leuk om naar een horizon te blikken ver voor je uit te kijken, dat ga ik ook nog een keer doen. En dat geeft een, een, een, een groot en voldaan gevoel tijdens je leven... dat ga ik nog een keer doen. En ook al door wat voor omstandigheden... als ik er niet aan toegekomen was... dan was ik er nog een tevreden mens over geweest. Tot mijn vrouw begon te klagen toen ik 52 was... en ze begin nou eens met dat vertellen... Je, bent er nou, je hebt er nou zo vaak over gehad... Maar op de een of andere manier durfde ik dat toch niet. En ik zei nee, nee, nee, we wachten tot ik 55 ben. Maar uiteindelijk heb ik dat dan toch gedaan. En ik kan niet anders zeggen. Het is echt niet te geloven, maar alweer viel alles in elkaar. Jaspers bood zich bij de VARA-televisie aan als verteller. Het hoofd kunst en cultuur, Sanette Naye, was onder de indruk van de manier... waarop hij spontaan twee minuten over het torentje van het VARA-gebouw sprak. Maar hij leek pech te hebben. Ze wilden weliswaar met een serie natuurmomenten starten... maar daarvoor hadden ze net Pia Jansen gecontracteerd. Uitgerekend Jansen, die door Jaspers altijd zeer was bewonderd. Toen sloeg het geluk weer eens toe... Pia Jansen bleek het toch te druk te hebben... en Jaspers kreeg een contract voor 26 afleveringen van 6 minuten. En bij de VPRO Radio begon hij met het wekelijkse programma... Ontmoetingen in de natuur. De uiteindelijke verwezenlijking van een lang gekoesterde passie. Um, ik ben begonnen met die natuur. En die natuur die zat er al in, vanaf kinds af aan. Ik... Nooit in mijn leven ben ik zo verbaasd geweest... als over een bloem die uit de aarde komt. De dieren, dat, dat kon nog wel. Dat, dat had iets met mensen te maken. Als je een hond roept, dan komt die. En, en als je een koe een klap geeft, dan doet het hem dat pijn. En, maar die bloemen, die natuur, dus de flora... dat is zo'n unieke wereld, al toen ik nou, misschien vier of vijf jaar was stond ik met verbijstring te kijken hoe uit die modder... uit het helemaal niets, zogenaamd blijkbaar, schijnbaar. een prachtige bloem kon groeien. En dat was voor mij altijd weer een openbaring. Dat Als je naar haar kijkt, dan, dan schieten echt de tranen in mijn ogen... Niet dat ik in God geloof. Ik, geloof. ik geloofde toen wel in God, nu niet meer. Maar ik heb daar ook God, hoe vervelend dat ook klinkt, niet bij nodig. Ik geniet gewoon van het feit dat daar bloemen zijn. Als ik nu zou moeten kiezen tussen de flora en de fauna... zou ik zeker de flora kiezen, want die spreekt me het meeste aan. Omdat de uniekheid van de bloemenwereld... dat is zo'n wereld apart. Dat is een, een wereld in stilte. Bloemen geven geen geluid... En dat is een wereld in totale afzondering van de mens, lijkt het wel. Wat voor een wereld ook is, hoe ziek je je ook voelt. Een bloem, die bloeit of die bloeit niet. Maar die heeft een totaal eigen kracht. En dat unieke van bloemen... Ik heb altijd het gevoel dat dieren toch een beetje afhankelijk zijn van mensen. Maar je kunt een berg rotzooi ergens torten. En na een jaar ga je kijken en dan groeien daar de prachtigste bloemen op. Dat is in de kern waarom dat ik zo verschrikkelijk bezeten ben... van die voor, voor, voor, voornamelijk die flora. Ik, ik heb dat als kind zo gevoeld. En het was natuurlijk ontzettend raak... toen ik dat gedicht van Frederik van Ede las... toen ik negen jaar was, over de witte waterlelie. En wat ik uh, tot in den treuren herhaald heb. Omdat in dat gedicht zo ontzaggelijk goed besloten ligt... een, levenslo een levensloop die wij zullen, leiden, zullen hopelijk leiden. En waarin die man die symbiose... Zeg maar die, of die overeenkomst tussen het, het, het, het leven van een waterlelie... en de mens zo voortreffelijk, zo prachtig heeft vastgelegd. Je moet, wil je de natuur kunnen bewonderen... dan moet dat iets met jezelf te maken hebben. Dan moet je je bloed van gaan koken als je een klaproos ziet... En hoe overdreven het ook klinkt. Maar dan moet je echt... Ik, ik heb dat nog steeds. Dat er een soort scheut van pijn van vreugde... door me heen gaat als ik een, een, een bol zie. Die, die uit zijn, een bloem die uit een bol komt. Of zo'n zo modderig veldje... waar dan een paar prachtige bloemen op bloeien. Dat is voor mij de, de, de, de grond... En de, en de waarde van het leven... om op die manier met de natuur om te gaan. Als je door de natuur rijdt of, of kijkt, in de natuur kijkt... dan heb je daar voortdurend herinneringen bij. Toen was ik verliefd, toen was ik boos, toen was ik dit, toen was ik uh, helemaal... Dat, dat is gekoppeld, net als bijvoorbeeld een, een leuk liedje wat je hoort... dat je twintig jaar lang niet gehoord hebt, maar dat je precies weet waar je toen was... Zo heb ik dat met klaprozen, met viooltjes, met geraniums... steeds weer duiken beelden op. Als ik, die, als ik de kamperfoelie ruik, als ik, dan, dan komen de beelden tot mij... van wat er eigenlijk aan de hand is in dit leven. Er is een heel mooi liedje van Wim Sonneveld over... Zij ver, zij, dat gaat ongeveer, zij vergeet nooit die rode rozen die hij haar gaf... Terwijl ze hem nooit, nee, nooit meer zou zien. Ze was nog zo jong in die zomer van 1910. En dat, ik denk dat dat mens nooit meer rozen kan aanzien. Zonder dat ze denkt aan die geliefde van lang geleden. En ik denk dat daar de essentie is van de natuur. Dat die steeds zich zeg maar, een soort relatie biedt met, met het leven van de mens. Ik vind dat de mens op een afschuwelijke manier omgaat met die natuur. Maar dat is een ander verhaal. En dat zijn weer andere programma's. Wat ik doe, is het bezingen van de natuur. Ik kan niks anders. Ik vind dat ik eigenlijk actiegroepen moet, zou moeten... zou lid moeten zijn en in ieder geval aan moeten vuren... en, en, en, en, en misschien zelfs moeten leiden. Maar ik kan dat niet. Ik kan wel enthousiast zijn over de natuur. Um, ik kan, me er ook, ik kan me nog herinneren dat, er, dat ik ooit een toneelstuk zag. En dat was een toneelstuk voor twee mannen. En die twee mannen die hadden op een tafeltje in hun midden... een geranium staan. En dat was de lievelingsgeranium van een van die twee mannen. En die krijgen ruzie. En de ander die pakt een schaar. En terwijl hij die andere man beleden knipt hij steeds een blad af van die geranium. En dan een bloem. En dan weer een blad... En die knipt die plant helemaal dood. En ik ben daar zo ontzettend kwaad over geworden. Dat mensen op toneel een echte plant kapot knippen. Echte, ik, misschien klinkt het overdreven, maar de tranen stonden in mijn, in mijn ogen. Ik dacht, niets van begrepen van het toneelspelen. En ook niets van de natuur. Wie knipt er nou een plant door doormidden? Dat, dat doe je met een plastic plant. Er zijn honderden oplossingen voor. Ik heb zo lang heb ik gebeld tot ik de producent van dat toneelstuk aan de lijn had. En die heb ik verboden om dat ooit nog één keer te doen. Er is al een beetje lacherig weer daarop gereageerd. Maar ze hebben inmiddels wel een plastic plan daar toen voorgenomen. Maar zover kan dat gaan. Het verbaast mensen wel eens... dat ik zo ontzaggelijk uh, enthousiast ben geworden over die natuur. Maar dan moet ik gewoon altijd tegen die mensen zeggen... jullie weten niet wat er gebeurd is in mijn leven. Jullie weten niet hoe dat gedicht van Van Ede die indruk heeft gemaakt... hoe gezellesgedichten gedichten die indruk hebben gemaakt... en vooral hoe de schrijver Neschio uh, de natuur, zeg maar, bejubeld heeft. Ja, uh, is het zo dat dat, dat dat overdreven is, dat bejubelen? Um, in de eerste plaats doe ik dat niet altijd. Het komt echt heel goed en heel vaak voor dat ik de krant ga kopen... en dat ik eigenlijk niks zie. Dan wil ik gewoon de krant hebben... En dan kan er bloeien wat bloeien langs de weg, maar dan ben ik op weg om de krant te kopen. Zo is het ook wel. En als, en als ik het leuk heb met mijn vrouw, dan kan naast mij de siringen bloeien wat hij wil, maar daar heb ik geen oog voor. Uh, het is heus niet zo dat, dat ik helemaal verslagen word door de natuur, dat blijft altijd. Ik, ik blijf altijd op de voorgrond. Wat ik zo, eh, ook zo imponerend en zo intrigerend van de natuur vind... is dat de, de dood niet bestaat in de natuur. Um, die bestaat er natuurlijk. Dieren gaan dood en bloemen gaan dood. Maar op de een of andere manier wordt daar geen aandacht aan besteed in de natuur. Ik, ik zou maar zeggen, er zijn honderden vogels in mijn buurt. Wanneer vind ik ooit een dode vogel? Er zijn duizenden muizen in mijn buurt. Misschien vind ik in één jaar één dode muis... De, dat is heel, de, de, de natuur lijkt het wel die zegt... leven komt naar leven en weer leven en weer leven. Wat dat betreft is de natuur heel optimistisch. De, de dood is iets... en daarom vind ik de dood voor mezelf en voor anderen... ook zo'n natuurlijk punt in het leven. De dood is het weggaan. Het is eigenlijk niet doodgaan, het is weggaan. Ik zelf geloof dat er niets overblijft van iemand. Ook niet de geest... Nog ben ik religieus of zo. Ik geloof dat je gewoon weggaat. Je komt en je gaat. En dat is zo sterk in die natuur. Die natuur laat zo sterk zien dat dat weggaan eigenlijk onbelangrijk is. Dat daarna toch weer leven komt en daarna weer leven. Dat vind ik ook zo ontzaggelijk uh, imponerend van de natuur. Um, het, het klinkt heel raar, maar juist omdat die dood in de natuur eigenlijk niet bestaat. Niet zichtbaar is, althans. Onbelangrijk is, lijkt het wel, voor de natuur. Daarom, daarom, ja, het klinkt heel raar... maar daarom geloof ik ook niet in God. Ik bedoel, anders zou die dood ook in de natuur met veel ophef gebeuren. Dan zou dat, dat een overgang zijn. Dan zouden overal die dode beesten liggen. Overal die stervende bloemen... Nee, dat is er allemaal niet bij. Dat leven, dat is veel belangrijker. En dat doodgaan, dat gebeurt achteraf in een kleine hoekje. Dan heb je je leven geleefd. Ik vind het ook goed zo. En ik, ik geloof absoluut niet in wat voor een wezen dan ook. Een opperwezen die deze aarde zou hebben bedacht of geregeld of georganiseerd. Ik kan daar gewoon niet in geloven. Mensen zeggen altijd, als je naar een bloem kijkt, dan moet je toch toegeven dat God er is dat heb ik helemaal niet, ik begrijp de theorie niet eens. Van, eh, bij mij komt dat echt. Eh, de vraag naar waar dat vandaan komt, bestaat bij mij niet. Ik zie dat gewoon en ik geniet daarvan. En de dichter zegt wel eens, en we hem, die vraagt waarom. Maar ik, ik heb nooit de neiging gehad om dat, om dan dat te gaan vertalen naar een goddelijke schepper... Andere mensen doen dat wel en daar hebben ze groot gelijk in. Dat mag, dat mag best, dat vind ik ook prima. Maar jij hebt het niet. Nee, ik heb zin. dat helemaal niet. Nee, ik, ik, nee, helemaal niet. Nee, dat is even tussen twee haken. Maar toen geopereerd werd, toen moest ik onder narcose. Toen word je onder ja. narcose gebracht. En ik denk dus, ik weet niet, ben je wel eens geopereerd? Ja. De, die ken je, de narcose. Ja, oeh. Dat vond je dat eng? Ja, ik wil niet weg. Ik wil controle over. Oeh, helemaal verkeerd. Ik vond het, ik vond het, ja, vond ja. het fantastisch, die dat je, je dat, ja. zo dat je helemaal oh. niets meer weet. Dat vond ik eigenlijk ja. een van de mooiste ervaringen in ja? mijn leven, die narcose. God. Zonder liefde, zonder verlangen, zonder hoop. Het is weg, weg. Oh mijn god. Dat vond ik prachtig. Ja. Maar jij, zei, jij zei ook pas geleden... Uh, toen zat je een beetje uit het raam te staren... en toen zei ja, ik vind dit ook eigenlijk de mooiste plek om dood te gaan. Ja. Mensen die denken wel eens... kijk, ik woon dus echt nu schitterend. Mensen die bij mij op bezoek komen in de molen... die zeggen echt zelfs Wim Schippers, die was vorige week bij mij op bezoek... die dus nooit iets mooi, of nou ja, niet zo gauw iets mooi vindt... die zei, ik dacht dat het wel mooi zou zijn, maar zo mooi, dat had ik niet gedacht. Wim is ook een enorme bewonderaar van de natuur. En dan zeggen de mensen, is dat nou niet ja, jammer dat je als je dood zou gaan... dat je daar afscheid van moet nemen? En ik heb precies het omgekeerde het gevoel. Dat omdat het juist zo mooi is, kan ik makkelijker afscheid nemen... En iets waar, waar mensen in ziekenhuizen en waar dan ook hun hoofden bij schudden... die verwachten... En nee, ik vind juist dat je, omdat je zo mooi leeft... omdat het zo goed is om daar te leven... Om, omdat het daar zo prachtig is... is het ook goed om daar weg te gaan, om daar dood te gaan. Je, je hebt je leven wel eens ingedeeld, ja. zo in vakken. En dan zei je, maar tot je 65ste, want dan, uh, daar was ja. een reden voor, hè? Ik, ik, ik heb altijd mijn leven ingedeeld. Uh, vanaf mijn 22e jaar heb ik dat leven in blokken ingedeeld. En tot nog toe is dat, met een verschuiving van een paar jaren... maar dat hou je natuurlijk, is dat vrijwel perfect uitgekomen. Dat kun je gewoon nalezen wat ik in 1970 over mijn leven zei. Dat is er allemaal uitgekomen. En ik heb ook gezegd, ik word toch niet ouder dan 60, 65 jaar. Ik zie dat niet zitten, een oud mannetje van 2,3 meter. Drie, die uh, een beetje over een op een bankje zit terwijl hij daar helemaal dubbel klapt door zijn, dat zijn geen mensen, Er zijn geen oude mannetjes van 2 meter 3. En dan moet ik ook niet gaan creëren. Ik heb daar ook enorme problemen mee gehad met de levensverzekering. Ooit toen ik een huis wilde kopen. Toen zeiden mensen, ja, dat kunnen we niet verzekeren. U bent 2,3 meter 3, En we weten niet hoe, hoe, hoe, hoe iemand zich van 2 meter 3 gedraagt. Daar hebben we geen statistieken over. En toen werd ik nog geweigerd ook. Nou, hand is het toch nog goed gekomen. Maar ik heb altijd gedacht... Ik uh, ga dood rond mijn 66, 65ste jaar. Ook dat zat in de planning. Ik vind dat ook. Ik gun iedereen hoor een heel lang leven. En 100 jaar worden. En wat mij betreft 125 jaar. Maar voor mezelf heb ik dat niet nodig. Het is al zo, zo goed gegaan. En ik heb echt een beetje het gevoel van waarom zou ik nou die afbraak van dat lichaam gaan meemaken? Waarom zou ik nou zo iemand worden die. Die, die moeite heeft met lopen, die moeite heeft met slikken, die moeite heeft met... Ik heb zo ontzaggelijk genoten. Daar kan eigenlijk niks meer bij. Dat is zo volledig geweest in het leven. Dat je denkt van ja, ik kan wel 70 75 worden, maar nog meer genieten. Dat kan, dat kan bij mij gewoon niet. Dus later dan maar, als het dan kan... Ja, dan probeer ik zonder spijt dood te gaan. Dat is de laatste, hè? Ja, dat is de laatste. Dan ga ik aan het einde ga ik misschien uh, janken, maar goed. Dan moet ik het maar een paar keer opnieuw doen. Eindelijk thuis. Het is maandag, 16 augustus 1993. Zes uur s'avonds en ik zit in mijn bootje dat aangemeerd ligt aan het gein. En kijk omhoog naar de molen die daar staat. De molen heet Delfien en sinds 1 augustus van dit jaar wonen mijn vrouw en ik in die molen. Ik zit in mijn bootje en hoor twee meerkoeten naast me in het riet scharrelen. Boven me buigt een treurig zich over me heen. Aan de stam hangt een nestkastje... waarin dit seizoen nog een koolmeesje gebroed heeft. Ik zit in mijn bootje en denk terug aan 30 jaar geleden... toen ik een boekje kocht van de schrijver Neschio. Ik zie het nog voor me. Ik was nog maar 22 jaar en ik kocht een boekje in de nimmerdralend reeks voor vier gulden 95. Ik had nog nooit van Neschio gehoord. En ik ging naar huis op mijn bed liggen en begon het boekje te lezen. En dat boekje, De Uitvreter, Titaantjes, Mene Tekel, Het Dichtertje... maakte zo'n geweldige indruk op me dat ik die nacht niet meer kon slapen. Die nacht... Zwierf ik rond op het Waterloopplein en nog zie ik de bladeren jagen door de straat en over het plein. En nog zie ik de witte letters JAPI, maar met een E aan het einde, geschreven op de muren ergens op het Waterloopplein. Ik zit in mijn bootje dat ik de Neschio heb genoemd, want door Neschio ben ik op zoek gegaan naar het gein dat ik niet kende... Ik zit in mijn bootje en kijk omhoog naar de molen waar ik woon. En ik zie twee duiven die op de kap van de molen zich koerend een weg kiezen... terwijl een jonge duif hen verlangend nakijkt. En dan passeert er een fietser tussen mij, het bootje en de molen. Hij ziet me niet, want ik zit lager in het bootje. En ik kom op de gedachte dat die fietser misschien ooit Nesquio geweest is. En ik zie in mijn verbeelding Nesquio langs fietsen. Een oudere man... Tegen de 70 jaar. En hij draagt zijn hoed, zoals in die tijd, met de rand omlaag. Op een oude herenfiets, langzaam fietsend langs het gein... en genietend van ieder stukje tak, van ieder beetje water... van ieder geluidje in de lucht. Het is dan 7 maart 1951 en hij schrijft daarover in zijn dagboek... Woensdagochtend met de trein van 5 minuten voor tien van Muiderpoort naar Apkau. Eerst het dorp ingefietst. Daarna noordelijke oever van het Grij naar de Vink. Kopje koffie binnen. Door het hek naar het Merwedekanaal en daarover tot voor Nichtevecht. Zon rechts op vecht. Zilver. Net zo terug. Nevelige horizon. Toren van Loenen niet te zien. Later op het perron van Apkau nog net even de toren van Nederhorst door de nevel... Elf kleine witte lammetjes, zes gezien vanaf het weggetje van achter het hek en vijf tussen de vink en apkou. Veel water in het gein. Het stuk naar de molen leek een echte rivier. De verlatene molen. Met hier en daar een knotwilligje en een glimmend stukje weg en water. Warm. Kleuren in takken: geel, rood, grijs, groen. Heel stil. Trein 12.37 uur 37, uit Apkouw terug. Het wereldje zag er nieuw en schoon uit. De deur van het nieuwe seizoen staat nu op een kier. Ik zit in mijn bootje en kijk naar de molen. De molen waar Neschio over schreef, 42 jaar geleden. En nu woon ik er. Ik ben geboren en getogen in Zuid-Limburg. En toch kon ik het er niet vinden. Met het land niet en niet met de mensen. En ik wist niet waarom. Ik beklaag me niet, want ik heb begrepen dat veel mensen een jeugd hebben waar wat op aan te merken valt. Maar ik voelde me daar zo alleen. Tot ik toen dat boekje las van Neschio. 22 jaar oud en nooit meer alleen. En door Neschio ben ik aan dit gein gekomen. En door Neschio aan de hand van de schrijver deze molen binnengeleid. Ik zit in mijn bootje en ik kijk naar de molen. Eén week staat kaarsrecht omhoog, alsof u me van verre wenkt. En twee wieken heeft u breed uitgespreid, alsof u me wil omarmen. En één wiek wijst omlaag naar de grond. Hier zal ik sterven. Oké. Okay. Ja? Ja? Eind vorig jaar het sterven dichterbij leek dan hij zich had kunnen denken... ...darmkanker, niet meer te opereren, was hij even totaal van slag. Maar hij herstelde zich, in ieder geval geestelijk. Hij wilde een aantal gebeurtenissen uit zijn leven nog een keer op een rij zetten... ...voor de radio. En dat hebben we gedaan. Vanaf half mei, de eerste opname, tot nu, de laatste uitzending. Een maand geleden leek het er even op dat het afgelopen was. Zijn nieren werkten niet meer. Hij moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen en lag drie dagen in coma. In die drie dagen dreinde er voortdurend één liedje door zijn hoofd. Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Zouden ze dat nou in de hemel spelen, vroeg hij zich af. Maar nee, hij kwam weer bij. Behalve een stoma heeft hij nu ook een plaszakje. Hij moest wel een paar tranen wegpinken toen hij voor de spiegel stond en zichzelf zag. Met al die gaatjes, draadjes en zakjes. Nu kan hij er soms ook wel weer om lachen. Van zijn dieet is hij afgestapt. Hij werd erg treurig van al die speciale erten die als verantwoord werden aanbevolen... maar die steeds wat vreugde wegnamen. Nu neemt hij af en toe ook weer een satéetje met saus en een borreltje voor het eten. Twee weken geleden heeft hij nog bij de Chinezen koude gegeten... met zijn vrouw Helen en zijn dochter Roeselien die het geluk had meteen na haar studie een baan te krijgen bij het AMC... als moleculair celbiologe. Daar wordt hij vrolijk van. Net als van de meest uiteenlopende post... die hij regelmatig van luisteraars krijgt. Over een paar weken moet hij weer het ziekenhuis in... voor een uitgebreid onderzoek. Door de beste kankerdeskundigen van Nederland, zegt hij lachend en hoopvol. Nog altijd de jongen van 2,3 meter drie uit Limburg... die bereid was alles te geloven wat mensen zeiden... Maar ook de man van 2 meter drie, die zei... Je kunt beter te vroeg juichen dan nooit juichen. En wat ik doe kan niemand mij verbeteren. Geen wonder dat deze serie als titel kreeg... Perikelen uit het leven van een romanticus. U hoorde de laatste aflevering uit die serie van 8. Perikelen uit het leven van een romanticus. Met Giet Jaspers en Ineke van den Bergen. Door de VPRO, uitgezonden in september 1994... Giet Jaspers overleed in februari 1996 op 56-jarige leeftijd. En het zal u niet verbazen dat hij in dit uurtje van vrijmoedige vertellers terecht is gekomen. En wie daar, mijns inziens, ook absoluut in thuis hoort, dat is Simon Carmiggelt. Zijn kronkels in het parool bezorgden hem landelijke bekendheid. Maar meer nog het feit dat hij voor de Vara de kronkels ging voorlezen op televisie. En een ieder van, laat ik maar zeggen, een bepaalde leeftijd, die kan zich zijn licht melancholieke blik en de trage, maar meesterlijke timing van zijn optreden op die zwart-wit televisie nog wel herinneren. Ik heb twee dingen met deze veel gelezen en veel geprezen auteur uitgezocht. Als ik eerst maar 21 ben uit 1950 van de NRU waarin hij te gast is in een gezellig programma zoals het door beeld en geluid wordt omschreven en aan jongeren uitlegt waarom hij geen 21 meer wil zijn. Toen ik 13 jaar oud was zat ik op school vlak bij een raam. Door mijn hand als een beschuttend dakje boven de ogen te houden... ...kon ik onder de les telkens blikken naar buiten werpen... ...zonder dat de leraar het merkte. Nooit in mijn leven heb ik mensen heviger benijd... ...dan toen de voorbijgangers op straat. Wat heerlijk zal het zijn, dacht ik... ...om zo tijdens de schooluren te kunnen slenteren... ...zonder dat iemand je zegt wat je moet doen of laten. Ik ben nu 36 jaar oud en ik slenter vaak op straat... Tijdens de lesuren, maar nooit denk ik, hè, wat fijn, ik zit lekker niet in de bank. Dat komt omdat je wereldbeeld telkens verandert. Goed kunt ge zeggen, als dat zo is, dan ben jij als oude bok in dit programma van jonge geitjes nogal misplaatst. Om me eruit te redden, zou ik nu kunnen antwoorden dat iemand van 18 en iemand van 36 althans één ding gemeen hebben namelijk dat ze beide graag 21 zouden zijn. Maar ik doe dat niet omdat deze algemene waarheid... toevallig voor mij niet geldt. Nee, ik zou voor al het goud van de wereld... nu ja, laat ik het niet te dol maken en liever zeggen... ik zou niet graag weer 21 zijn. Want ik geloof in een uitspraak van een Engels schrijver... die zei, jeugd zou een ideale toestand zijn... indien zij wat later in ons leven kwam... Ik vond deze wijsheid in mijn zakagenda als spreuk... ze zijn niet elke dag zo goed, hoor. Gisteren stond er bijvoorbeeld een uitspraak van Nelson... die luidde... ik ben in mijn leven overal een kwartier te vroeg gekomen... en dat heeft een man van mij gemaakt. Dat is sterk voor zo'n zeeheld. De andere admiralen zeiden altijd tegen elkaar... kijk, daar heb je die Nelson weer... en de slag begint pas over een kwartier. Zo zit de geschiedenis toch maar vol fijne trekjes. Maar om ter zake te komen... Toen ik 21 jaren telde, was ik een bedremmelde leerlingjournalist... en bracht de op zichzelf reeds sterk neurotische directeur... van het dagblad waar ik volonteerde tot extatische woedeuitbarstingen... door letterlijk alles wat mij werd opgedragen... geheel verkeerd ten uitvoer te brengen. Telkens riep de man, ga toch mijn huis uit maar ik bleef gewoon komen... daar ik aannam dat zijn gebrul de normale omgangstoon was... in de wereld der journalistiek... en bovendien de ouderlijke raad had meegekregen... mij niet meteen te laten afschrikken. De hele dag zat ik stijf van een klein tafeltje... dat vlakbij het raam tegen het bureau van een meneer geschoven stond... die men met mijn opleiding had belast. Hij zei echter nooit één enkel woord tegen mij... toch praatte zeer druk in zichzelf. Ofschoon ik dus weinig om handen had waren mijn dagen toch niet zonder spanning. Mijn opleider had namelijk de taak alle tijdschriften te lezen. Telkens als hij er een uit had... wierp hij het over mijn hoofd in de vensterbank. Ik moest dus de hele dag gereed zijn om te bukken... want er waren wel eens zware delen bij. En nooit viel het werpmoment vooraf te becijferen. Hoe was dat en niet anders. Ik word nog weer in mijn maag. Als ik eraan denk... zonder me... ...door de sentimentele herinnering te laten bedriegen. Want aangezien voor de meeste mensen... ...het geluk betekent niet nu... ...beantwoorden zij de vraag... ...hoe voel je je vandaag? Met een knorrig hoofdschudden, ...of gevolgd door een gelukzalige toekomstfantasie... ...als ik maar eenmaal 21 ben... ...of met een vertederde terugblik... ...o, oh, toen ik nog een jongen was... Het een is gebrek aan voorstellingsvermogen, het ander tekort aan geheugen. Ik voor mij voel nu nog het verdriet dat aan mij knaagde toen ik vijf jaar oud vanwege de kinkhoestenmaal bij tante in Gelderland moest uitzitten en elke dag vruchteloos hoopte dat het grind zou kraken onder moeders stap. En ik wallig vandaag, op deze dag, als ik terugdenk aan de afschuwelijke spanning van de schooljaren. Zorgeloos, gelukkig. Ik heb de school nooit anders kunnen zien dan als een kneveling... ...die de mens reeds op jeugdige leeftijd wordt opgelegd... ...ten einde hem het doorstaan van latere beproevingen te vergemakkelijken. De jaren waarin wij alles te vrije loop konden laten, vlogen voorbij... ...en al spoedig waren wij verstandig en zindelijk genoeg... ...om te passen in de bankschroef van het kleuterschooltje waar... Achter de lieve juffrouw, die alleen Frank keek als het er te diep in de zandbak werd gegraven, de koelere figuur van de onderwijzer oprees wiens, hé hey jongen, kom jij eens hier en zeg eens eventjes, je kinderleven schromelijk ging compliceren. De middelbare school, vol drassige wetenschappen, afleidende meisjes en spanningverwekkende leraren, was voor mij nooit meer dan een bedompt gebouw Waar ze onverwachte meetkunderepetities gaven. en voortdurend uitgingen van de door niets bewezen veronderstelling. dat ik enig belang had bij onderstandige vruchtbeginsels. lijnen die van x naar y liepen. of de data waarop zeeslagen, onthoofdingen. en soortgelijke ruwheden plaatsvonden. En zou ik dan mijn straks in dezelfde situatie geraakte kinderen. aan de hielen hangen met het onvermijdelijke. jongens, ik begrijp het niet, het is de gelukkigste tijd van je leven en zou ik daar vandaag... dan nog een feestreden op de 21ste verjaardag bijvoegen... alleen omdat ik toen nog geen buik had... en alle stomiteiten van de volgende 15 jaar nog begaan moest? Nee. Voor mij geen reprise van die gouden jeugd. Ik ben 36... en ik wil maar één ding... 37 worden. En voor de rest... Als ik eerst maar 21 ben, een NRU-programma destijds in 1950, samengesteld door Gabri de Wacht. En daarin hoorde u Simon Carmichelt. Uit Nova Zembla van de VPRO uit 1974, drie gedichten van Simon, van zijn hand in ieder geval, en dan ook nog door hemzelf voorgelezen. Dit is een mooie middag om te sterven, in het krakenbed nauwlettend opgebaard. Uit reutelborst heel zacht en fijn besnaard.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 Nog hier, maar bijna afgelegd. Wordt alles door verhevenheid omgloord. Men wacht welwillend op mijn laatste woord. Wat het ook zij, ik heb het mooi gezegd. De moeder van de drukker was niet wijs... maar hielp bij het vouwen van de illegale bladen. Een wazig dametje, heel dromerig en grijs. Ze praatte raar, maar deed geen gekke daden. Soms zei de drukker... Ga eens naar de straat. Dan moest ze luisteren of je er de pers kon horen. De stroom was clandestien. Ze kwam bedaagd naar voren en deed haar jas aan. Als een vrouw die op visite gaat. Een onverwachte bel deed onze knieën knikken. Maar zij keek enkel blij verrast over haar bril. En zei, zegt Anton, als je even openmaken wil, het zal onpiet Piet zijn. Want ze kon niet schrikken. Het karig brood werd in de drukkerij verdeeld. Daar was het warm. We zaten zwijgend naast elkaar. De moeder ging aan het bidden, heel naïef en waar. Achter haar stond de pers. Een dreigend afgodsbeeld. Destijds verstopte Lina een gilettenmesje... in het schoentje van het solo-danseresje. Zo'n puntig argument snijdt altijd vlees, want... Wie kan dansen met een lekker pees? Die avond zag de zaal haar zwaantje sterven... en wist een kleine list een grote droom te erven. In een cocon van tule en van licht... vergeet haar lichaam nu haar hartgezicht. Zij trappelt op de haat die het van haar verlangt... en springt naar een geluk dat aan de zolder hangt. Ze zweeft zichzelf van deze aarde vrij en valt weer terug, maar laat het er niet bij. Ze weet dat deze hemel maar een paar jaar duurt en dat de nieuwe zwaan al lang is ingehuurd. Die traint zich tot de sprong aan de elevenbaar, een getooide vee, een beeldschoon doodsgevaar. Maar dat komt morgen pas, want nu is het succes dat grote Lina draagt. Nog niet geheel voldongen, haar bevend leven danst tot steno saamgedrongen, bleke pavanes op het lemmet van een mes. Dat waren drie gedichten van Simon Carmichelt. Dit is een mooie dag om te sterven. De moeder van de drukker en de balletdanseres. Door hemzelf voorgelezen voor de VPRO bijna 40 jaar geleden. En ik zie helemaal die man voor me. Geweldig. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's woord met een hele nacht helden van Nora. Een prachtige radioverteller, maar ook bevlogen maker is Gabri de Wacht. Dat is toch ook wel echt een, een van mijn favorieten. Hij werkte 40 jaar lang als programmamaker bij de VARA. En na zijn pensionering ging hij onvermoeibaar verder... als freelancer bij verschillende opdrachtgevers. Uit 1997 een gesproken uitzicht met Gabri de Wacht. Uh, maandagmorgen, kwart voor elf... Uh, de uithoek van onze huiskamer. Uithoek met uitzicht, dat gelukkig wel. Uitzicht op een straat. Maar ik kijk eigenlijk niet zo vaak naar buiten. Ik, uh, ik ken die straat wel, uh, er gebeurt niet veel. Ik kijk graag naar buiten als het uh, stormt en alles tekeer gaat. En uh, als het stroomt van de regen, vind ik ook verrukkelijk. Maar ik vind het nog mooier als de zon hier tintelend en rintelend uh, naar binnen komt duiken. Maar verder, oh ja, soms is er iets heel bijzonders op zo'n straatje. Dan is de straat bevroren en dan wordt er geschaatst. Maar dat gebeurt eigenlijk te weinig, vind ik. Uh, een straatje dus uh, waar af en toe een auto doorrijdt en een fietser. Dat is het ook allemaal. Uitzicht op een groot huis. Eigenlijk een appartementenflat, maar gelukkig ver genoeg weg. Ik zie mij soms ook wel eens zelf hier langslopen... Uh, en dan nogal met enige uh, emoties. Het, uh, een jaar of dertig geleden... toen uh, ging ik mijn dochter van school halen. en Toen was daar een aardige, hele mooie, boeiende vrouw met een zoon. En daar gebeurde onmiddellijk iets tussen ons. En ik hoorde van een vriend van mij, die die vrouw kende... Uh, uh, heeft een man verloren. Nou, en ik had mijn partner uh, een paar maanden ervoor verloren. Dus... Uh, was inmiddellijk was er iets van, jee, yeah, spanning. Ook iets van, van, van in zo'n sombere tijd van uitzicht. Hè? Dat was er echt voor mij toen een geweldige uh, beleving. Dus ik ben heel vaak langs dit pand gelopen, want daar woonden zij. Uh, Gefietst gelopen, uh, wat gedreuteld. Om de hoop dat ik er maar eens zou zien. Maar ik zag het dat verdomme, natuurlijk nooit. Tot, ja, er is toch meer uh, toeval, noem ik dat maar... Ik kwam er een keer op de heid tegen en uh, daar was opnieuw wat die uh, ja, gespannenheid, verwarring, plezier. En ja hoor, het is uh, iets geworden. Het is, uh, het is uh, absoluut iets uh, heel geweldigs geworden wat je haast niet kunt, uh, kunt geloven. Maar we waren waanzinnig verliefd en uh, verrukt. En dat is 30 jaar geleden bijna. En het is eigenlijk nog zo. Dus dat is, ik ben... Zo zie je, zo'n huis kan toch ook nog meer zijn... dat alleen maar muren en glas en zo. Nou, toen, uh, toen zijn we dus hier ingedoken, want dat was het beste. We hadden toen vier kinderen en uh, iedereen zei... je bent niet goed wijs, wat heb je nou voor toekomst? Nou, dat is best heel erg goed gelukt, denk ik maar. Nu wonen we dus hier. Uh, het uitzicht is... Pff, hou niet echt over. Als ik boven achter mijn tekstcomputer zit, dan uh, kan ik me wat bomen zien wijven tegen me, maar dat is ook op de duur erg vervelend. En, uh, en verder is natuurlijk de omgeving van dit dorp, Hilversum, zo prachtig met al die plassen die we hebben hier en, uh, en bossen en ruimte. Dus wij zitten hier eigenlijk uh, best heel erg naar ons zin. <coughs> Als we konden kiezen, <coughs> dan, uh, dan denk ik dat we iets anders wilden. Maar ja, ik heb ook vrienden die wonen hoog. En toen onze kinderen klein waren... kon je ze op straat je eh, door dit raam... mooi zien eh, stoepranden of eh, voetballen... of onder een auto zien komen bijna. Nou, dat zijn ook van die voorrechten die je dan als ouders hebt. Dus ja, dit is een, het is een plek waar we dus uh, gelukkig zijn. Ik kijk niet meer zoveel naar buiten. Misschien... Als mijn vrouw laat ergens vandaan komt... kijk ik wel eens ongerust of ik ter waarde niet aan zien komen. Toch eigenlijk wel een goed teken dat je nog, uh, daar nog mee bezig bent. Maar als we, als, we, als we zouden mogen kiezen, denk ik... als we mogen, mochten kiezen van waar zou je naar willen wonen... en dat blijkt dan in onze vakantie, dan zou het aan het water moeten zijn. Uh, onze vakanties we, ja, gaan we vaak naar water, zee, plassen... We logeren graag in hotels aan water, aan een rivier. Een rivier is natuurlijk ook iets waar, waar ik graag naar kijk. Als we dan een hotelkamer hebben, dan wil ik daar best graag uh, van dat uitzicht echt heel bewust uh, genieten. van wat ik allemaal zie en hoor. En, uh, ja, en verder zitten we hier dus best. Ja, alleen dat het enige bezwaar van dit uitzicht is. Uh, motorboten, vrachtboten, jacht. Uh, zeiljachtjes. En deze straat zie je ze zelden. Een gesproken uitzicht was dat van de VPRO met Gabri de Wacht. In 1984 was hij winnaar van de ere zilveren reismicrofoon. En hij mag natuurlijk in dit uur van vrijmoedige vertellers niet ontbreken. Hij overleed tien jaar geleden in oktober 2003 op 82-jarige leeftijd. Dit is Radio 1, u luistert naar Woord. En deze aflevering is geheel en al samengesteld uit mijn helden. Bevlogen makers, vrijmoedige vertellers, mooie denkers... en in het komende uur sterke vrouwen. Ik heb er gelukkig twee in een uur weten te boetseren. Er zijn er natuurlijk veel meer. Maar mijn laatste woordnacht is gewoon te kort. Daar komt het op neer. En trouwens, over sterke vrouwen gesproken... er zitten er twee aan de andere kant van het glas... om deze nacht samen met mij te beleven... En dat zijn toch ook wel uh, hele bijzondere en uh, stoere daadkrachtige dames hoor. Een oude bekende van u, dat is Barbara Elbert. En dan mijn noeste arbeid verrichtende collega Wil van Reenshouw, jawel. En Anne Bakema, de technicus van dienst deze nacht. Kortom, hoe had ik anders die laatste nacht in willen of kunnen gaan dan op deze manier? Het is uh, bijna twee minuten voor vier en dat betekent dat het uh, bijna tijd is voor een kort journaal. En dan dus in het volgende uur die sterke vrouwen waar ik het over had. Ik heb gekozen voor Hannie van Leeuwen, politica, en Ayaan Hershey Ali. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.nl. Dat is namelijk waar u naar luistert. hè? ja. En uh, u kunt ook naar de Facebookpagina gaan. Dat is facebook.com slash woord.nl. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. U kunt daar de verschillende uren opnieuw beluisteren... en u kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Mocht u dat niet lukken... Want het is misschien niet altijd even duidelijk hoe dat moet. Wat u dan kunt doen is gewoon een mailtje sturen naar datzelfde adres... woord.vpro.nl en zet dan even in het onderwerp nieuwsbrief. En dan gaan mijn collega's dat in 2014 voor u regelen. De podcast is te bereiken via vpro.nl slash woord-podcast. Ja, ik hoop dat u erbij blijft. Want zo meteen hebben we dus Hanni van Leeuwen en Ayani Siali. En dan nog meer dingen en nog meer dingen. We zijn er tot zeven uur. Tot zo.